...waarschuwde eerder al voor het gevaar van fouten... ...omdat de vrijwilligers nu tot diep in de nacht handmatig stemmen moeten tellen. In Groningen is blij en enigszins verbaasd gereageerd op de aankondiging van het kabinet... ...dat de gaswinning in de provincie op termijn wordt stopgezet. De Groningse commissaris van de Koning Paas noemt het een moedig besluit van het kabinet... ...ook belangenverenigingen van bewoners in het aardbevingsgebied zijn erg blij...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 Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er vooral vertraging door het verkeersinfarct in de regio Rotterdam... veroorzaakt door ongelukken op de A16 en op de A20. Daardoor staat de A4 tussen Den Haag en Rotterdam ook compleet vast. En is er op de ring van Rotterdam veel vertraging vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 40 minuten tussen knooppunt Ketelplein en Plein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland... Een half uur vertraging tussen Moordrecht en Knoop te de De rijbaan is dicht bij Knoop klein Kleinpolderplein, waarschijnlijk tot zeven uur vanavond. Het verkeer kan omrijden richting Hoek van Holland via Den Haag. En het verkeer vanuit Dordrecht naar Hoek van Holland, dat rijdt om via de Ring Rotterdam-Zuid. Tot zover de Verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. 'Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up.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 In the morning when the Sorry. sun starts to rain you just made Be the actress starring in your bad dreams I don't trust nobody and nobody trusts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 levert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. ZFM. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay.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 Vodka en met poking tussen en liefstbanden. Ah. En dan zitten we hier.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 No met me van Zandvoort. Het is niet heel groot.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 I'm mm the -hmm. je weet